Twee dingen, u kunt het horen, het gaat vanavond over vakmanschap. In België zijn deze week de Europese kampioenschappen beroepen... Euroskills uh, genoemd en timmerlieden, stucador, stratenmakers nemen het hier tegen elkaar op in de strijd om goud. Nou, Ik praat zo meteen met een, een timmerman die eraan meedoet en ik praat ook met een van de eerste kampioenen stucadoren uit 1965, want toen bestond uh, die kampioenschap uh, al. Daar gaan we het over hebben, maar eerst is hier uh, Job Dura. Goedenavond. Goedenavond. Ja, meneer Dura, u bent de baas uh, van een heel groot bouwbedrijf in Nederland, Dura Vermeer. Ik begrijp dat als je in Rotterdam in het centrum staat en je kijkt een beetje om je heen, dan zie je heel veel wat u gemaakt heeft, hè? Ja, met name Rotterdam, maar ook op hele andere, op hele andere plekken door Nederland inmiddels natuurlijk. Ja, maar goed, Rotterdam heeft het bedrijf heel veel sporen nagelaten. Ja, we zijn oorspronkelijk uh, opgegroeid zeg maar, vanuit Rotterdam, met name na de oorlog. Uh, we hebben natuurlijk veel gerealiseerd. En daar was het natuurlijk met name aan de orde. Uh, maar daarvoor eigenlijk ook al. Ja. Als we het hebben over vakmanschap... Uh, hoe belangrijk zijn vakmensen voor uw bedrijf? Ja, die zijn heel belangrijk. Uh, we bestaan voor de helft natuurlijk uit echte vakmensen op de bouwplaats. En de andere helft zijn mensen op kantoor. Maar je doet het met de mensen op de bouw. En dat is, de, ja, dat is echt onze belangrijkste groep. Daar komt de kwaliteit vandaan. Daar komt de, de, de continuïteit vandaan. Maar ook een stuk bedrijfscultuur uh, wordt daar bepaald... Uh, ja, en, en die zorgen duidelijk dat het gebouw op tijd opgeleverd wordt en tegen budget uh, klaar is. Ja, Want zonder vakmensen kan dat eigenlijk niet, hè? Zonder eigen vakmensen kan dat niet. Je kan dat natuurlijk altijd inhuren. Uh, maar je wilt ze toch altijd ook zelf hebben om uh, ja, met name die kwaliteit te waarborgen. Ja, en hoe doet u dat? Doet u daar wat extra's voor als bedrijf? Ja, we proberen daar veel aan te doen. Uh, als bedrijf, maar ook als branche. Maar specifiek als bedrijf uh, heb je de interne trainingen... die, uh, die mensen bijspijkeren na school, uh, bijvoorbeeld na een schoolperiode... Uh, maar je bent actief bezig met stages die je ver verstrekt aan uh, HTS, uh, MBO-studenten. Uh, op allerlei manieren probeer je ze in contact te krijgen. Je probeert eigenlijk al eerder uh, studenten te enthousiasmeren om voor het technische beroep te kiezen. Hè. Dat is ook natuurlijk een apart uh, onderwerp op dit moment. Uh, maar dus zowel voor als nadat ze in dienst zijn gekomen, doen we er wat aan en proberen het te stimuleren. Ja, wat, wat zijn er nog genoeg vakmensen, vindt u? Uh, eigenlijk veel te weinig. En dat is ons grote probleem in de bouw ook. Hè. Op allerlei niveaus zijn er te weinig uh, vakmensen. Uh, technisch georiënteerde vakmensen. Uh, en dat is nu even niet een heel groot probleem. Omdat ze natuurlijk een, een crisis hebben en een teruggang in de bouwproductie. Uh, en de instroom op de scholen is ook wat minder. Maar over twee, drie jaar hebben we daar een groot, heel groot probleem in, uh, aan in Nederland. In het verleden hadden we dat ook wel eens. Maar dan kwamen ze ook vanuit het buitenland. Het is te verwachten dat ze minder uit het buitenland komen als we ze echt nodig hebben. Hè? Want vanuit Polen uh, is voldoende werk daar. Of, uh, uh, ze komen minder makkelijk hier naartoe. En uiteindelijk willen ze er ook gewoon Nederlandse... en uh, ook in het kader van veiligheid en kwaliteit en communicatie... Nederlandse goed geschoolde bouwplaatsmedewerkers, uh, zoals ze dat noemen. Bouwplaatsmedewerkers, dat En dat is het dat. hele brede pakket van, ja. van allerlei soorten... Uh, door uh, uh, schoonmakers van alles. Ja, nou, we praten straks nog verder ook over die vakmannen. Ook of ze nou wel of niet uit Oost-Europa uh, Oost komen. Want volgens mij komen ze nog steeds. Want ik ga verder praten met uh, Bjuren van Aert. Goedenavond. Ja, goedenavond. Uh, ik mag u zeggen... Jou? Ja. Uh, donderdag mag jij Nederland vertegenwoordigen op die Europese kampioenschappen beroepen. Dat Euroskills uh, genoemd in het onderdeel bouwtimmeren. Ik zei net een timmerman, maar wat is dan bouwtimmeren? Ja, bouwtimmeren. Een uh, timmerman die werkt normaal uh, in de bouw met hout. En het onderdeel bouwtimmeren, dat wordt dan op de wedstrijden daar gezien... om een uh, dakconstructie te maken. Met alleen maar houten verbindingen, verrest geen geen metalen uh, bijzondere erin. Ja, dat heet dan bouwtimmeren. En dat heet dan bouwtimmeren. Ja, en jij bent en dat... dus een, een vakman in het bouwtimmeren. Ja. Je gaat heel het... moeilijk kijken nu. Ja. <laughs> <laughs> ik ben blij dat ik als vakman aangesproken word dan. Maar, ja. Ja. Maar waarom doe je hier aan mee? Nou, ik uh, ben hier mee begonnen vorig jaar. Toen ben ik uh, via het school ben ik opgegeven voor uh, timmerkampioenschappen. En uh, toen ben ik regionaal kampioen geworden, van het zuiden van Nederland. En uh, zodoende ben ik aan de Nederlandse kampioenschappen deel gaan nemen. En daarna hebben ze mij gevraagd om de Europese kampioenschappen Bout Timmeren te gaan doen. Ja, waarom is het belangrijk voor je om mee te doen? Nou, het is uh, leuk om mijn capaciteit te laten zien. En ik wil mensen graag laten zien hoe, wat, wat er allemaal kan. En uh, ja... Het is ook een beetje het verkopen van je eigen vak, of niet? Ja, klopt. Ja. Ja. En dat is belangrijk om te doen? Ja, zeker. Waarom vind je dat belangrijk dan? Om te laten zien wat een vakman al 2012 kan in bouwtimmeren? Nou, okay, ja, het werd net al gezegd. Het, uh, het echte vakmanschap gaat er misschien uit... en er worden steeds meer uh, kanten klaar... en prefab-elementen worden toegepast. En echte vakmans, echte vakman die doet het nog steeds met de hand... En die bedenkt zelf dingen en die kan het zelf waarmaken. Ja, want is dat echt puur vakmanschap? De dingen nog maken met je handen? Ja, onder meer, ja. Want uh, je kunt allemaal wel machines gebruiken en zo. En dat, is, dat hoort er ook wel bij. Maar zoals het vroeger was, het vakmanschap vroeger... dat uh, raakt er een beetje uit nou. En ik ben blij dat ik het uh, zo een beetje voort mag, voort mag zetten... Ja, en dat je dus mee kan doen en kijken of je die prijs kan, wonnen, ja, kan winnen. Nou, wij hebben wel iemand in de uitzending die de prijs ooit gewonnen heeft. Dat is Ben Benner. Goedenavond. Goedenavond. U bent al in België, want daar zijn die wedstrijden. En u was een van de eerste winnaars in 1965 met uw kampioen. Uh, wat is vakmanschap eigenlijk voor u? Is dat inderdaad gewoon met je handen kunnen werken? Ja, vakmanschap. En dat geldt voor elk vak. Iets wat je met je handen kan maken, dat is het mooiste wat er is. En waarom is dat het mooiste wat er is? Om de dood eenvoudige reden dat je moet erover nagedenken. Dus je moet je hersenen ervoor gaan gebruiken. En je moet invullen hoe of het worden gaat en wat er tenslotte uit gaat komen. En denk maar dat dan gaat aan oude monumentale plafonds. Uh, vroeger, in de tijd van Michel uh, konden ze dat maken. Uh, tegenwoordig kunnen wij dat nog steeds maken. Ja, maar het gebeurt te weinig, vindt u? Uh, ja, op dit moment gebeurt het zeker te weinig. Om de dood en gereden, dat er weinig uh, financiën voorraden zijn. Maar uh, een vak, echt een vak, dat is het mooiste wat er is. Ja, want laten we even terug gaan naar uw vak. U bent stuk erdoor. U heeft meegedaan in 1965 aan die kampioenschappen. Uh, hoe was dat eigenlijk om in die tijd mee te doen? Want toen was het vakmanschap toch eigenlijk de normaalste... Uh, uh, uh, ja, was iedereen die, die, die had nog vakmensen in dienst. Toen was het niet zo vreemd, toch, in 1965? Ja, uh, toen waren er we nog wel vaklui, maar dat moet ik ook heel eerlijk zeggen dat ik van de lagere school afkwam... toen kreeg ik eigenlijk het advies van de lagere schoolleraar... om oftewel de MULO en met een beetje geluk zou ik ook de HBS kunnen gaan doen. En toen koos ik toch voor het vak stucadoren. Omdat het in de familie zat en ik wou dat graag gaan doen. En mijn vader zei, nou als jij wilt stucadoren... dan ga je stucadoren en dan ga je dat vak uitoefenen als je daar plezier in hebt. En die moest vervolgens bij de hoofdonderwijzer komen... ...mijn vader dan, om te verklaren waarom die jongen ging stucke ...terwijl hij de capaciteiten had om naar de MULO, uh, CQ, de HBS toe te gaan... ...en dan toch maar gewoon naar de ambassade toe te gaan. En die mentaliteit die is gewoon veranderd. Mijn vader zei gewoon van, dan ga jij die ambassal doen. En de intelligentie die je hebt, die zal er altijd uitkomen... En die komt er dan op een gegeven moment ook uit in het vak. En als ik nu ga kijken wat er van school afkomt, dan denken alle ouders maar stuur een leerling naar de, de, de tijd de HBS toe of nu naar het VWO toe of naar de HAVO toe. Nee, ga kijken naar de jongen waar die interesse in heeft. En als die interesse heeft om met zijn handen te werken, komt daar een topper uit. Ja, bij u kwam er een topper uit, want u werd inderdaad kampioen toen in 1965. Hoe was dat eigenlijk om dat kampioenschap te winnen? Uh, dat was schitterend mooi. Uh, ik bedoel, als ik nu de voorbereidingen zie voor Europese wedstrijden... waar er uh, een, uh, een weekend georganiseerd wordt uh, voor teambuilding... Ja, wat gewoon hartstikke goed is tijd kwamen wij een dag bij elkaar en we gingen naar Engeland toe en we moesten een paar woordjes Engels leren. Want dat Engels, wat de jeugd tegenwoordig spreekt, dat spraken wij in 1965 echt niet. Nee. En het was wel belangrijk. Nou, u heeft het toen gewonnen. Wat heeft dat voor uw carrière betekend? Uh, voor mijn carrière heeft het uh, betrekkelijk veel betekend. Maar wat dan? Want... Ja, binnen de stucadoorswereld uh, stond ik dus bekend als ze zijn de, uh, goede stucadoor. En vele stucadoorsbedrijven daarna hebben mij gevraagd of ik bij hun wou komen werken. veelal voor speciale werk uit te voeren. En die heb ik dan ook gedaan. Ook. Ja, zo noem, noemt u zoiets dan. Waar, waar gaat uw hart echt uh, sneller van kloppen als u aan stucadoor denkt? Nou, als ik aan stucadooren denk, dan denk ik met name aan de restauraties uh, waar ik bij betrokken ben geweest. En het is dan het Paleis op de Dam, uh, Kasteel Drakenstein, uh, ja, vele werken. Ja, en, en dan ga ik even terug naar uh, Buren van Aert, die dit jaar dus meedoet met dat bouwtimmeren. Als we nou zo het verhaal horen van Ben Benner, is dat nou wat jij ook hoopt, uh, wat er gaat gebeuren als je hoge ogen gooit daar? Ja, ja, inderdaad. Ik denk ook wel uh, dat je later na die wedstrijden dan een makkelijkere start hebt in mijn carrière. Maar ja, het is altijd maar afwachten. Ja, het is leuk als je zo bekend wordt natuurlijk. En dan mensen je, naar je vragen. En ja, dat, dat, dat is wat, wat je graag wil. Dat is wat ik graag wil. Want je zit nog op en, school, hè? Ja. ja. ja dus dit is echt, zou voor jou een opstapje kunnen zijn naar een goede baan? Ja. Zeker, ja. ja. Maar als je nou ben Benne hoort zeggen van... ja, toen ik jong was en ik zei tegen mijn vader... ik wil dit worden. Uh, dat was eigenlijk helemaal niet zo gewoon, hè? Want dan kwam uh, de, de baas van school naar, naar je toe... en dan nee. zeiden ze van... ja, je bent zo intelligent, je moet eigenlijk gewoon naar de MULO. Is dat iets wat je herkent? Nou, nee. Nee. Mijn vader zit ook in de, in de bouw. En ik heb uh, van jongs af vader al toegezien wat hij allemaal doet. En ja, ik heb het altijd al mooi gevonden... Ja, is Zee, hij ook bouwtimmer? Dus. Is hij ook bouwtimmer? Ja, ja. Ja, ja dus, jij, bent, dus. Uh, jij volgt gewoon je vader, je Ja, dat is uh, wel de bedoeling, ja. ja, ja. Nou, ja, ik hoop dat je, dat je dat. Hoe ben je eigenlijk aan het trainen? Want ik, ik heb ben er uh, horen zeggen dat je er ook voor moet trainen, maar ja. dat gaat nu natuurlijk anders dan toen hij het deed. Ja. Nou, uh, deze kampioenschappen, is, uh, onderdeel bouwtimmeren, is een uh, teamverband. Ik ben samen met, een, uh, met mijn maal, uh, Bas Herbert. Uh, dus en samen zijn we al een paar weken bij elkaar gekomen. En dan hebben we de, de bouwtekeningen die we kunnen verwachten op de kampioenschappen. En we hebben nagekeken. En hebben we allemaal uh, gemaakt. En zodoende kun je van elkaar leren. Hij is net sterker in dit, ik ben net sterker in dat. Zo kun je van elkaar leren. En er zijn mensen langsgekomen die, die ook al wat tips hebben gegeven. En die hebben wij dan toegepast in het oefenen. En ja, zodoende... Hebben we hebben nou al wel een resultaat eh, gebracht waarmee we wel kans kunnen maken. Ja, dus je hoopt dat dat uh, gaat lukken. Dat je, ja. je hoge ogen gooit. Want ja. weet je nou precies wat je moet gaan doen daar of niet? Ja, ongeveer. Uh, we hebben de bouwtekening wel gekregen die, van de constructie die we moeten maken. Maar die wordt nog 30% aangepast op de wedstrijd zelf. Dus er komen nog wel voor verrassingen te staan. Maar we weet ongeveer wel, wel, wel, wel wat we kunnen verwachten. Ja. Dit is Radio 1. Tot half negen. Twee dingen met Alice de Bruin. Vandaag gaat twee dingen over vakmanschap. Want er zijn deze week Europese kampioenschappen in België, Euroskills genoemd. Is er eigenlijk al heel lang. Ik geloof dat het de vijftigste keer is dit jaar dat het wordt ja. gehouden. Ik praat met Björn van Aert. Die is hier. Hij is bouwtimmerman. Hij doet mee aan, uh, aan uh, die uh, verkiezing, wou ik zeggen. Maar dat is eigenlijk niet. Het is gewoon een wedstrijd. En Ben Benner praat mee. Hij uh, uh, geeft les. En ik was in 1965 kampioen Stucadoren. En hier zit ook nog steeds Job Dura. Hij is baas van het bouwbedrijf. Dura Vermeer. En hoe luistert u hier naar meneer Dura? Ja, dat is natuurlijk uh, geweldig spannend. Hè? Dat is uh, We zijn trots op uh, onze producten die we maken, onze projecten... of naar nou, woningen of kantoren of zo zijn. En als je dan die vakmensen hoort, dan is dat ongelooflijk leuk. En, en uh, ja, met name natuurlijk voor die renovatie, hè? Daar, daar gaat het met name om. Hè? Uh, elke keer zijn elke hoekje, elk gebouwtje is anders. Dus je, dan heb je vakmensen nodig, daar kan je geen prefab inzetten... Uh, in de nieuwbouw natuurlijk uh, regelmatig wel... maar ook zelfs in de nieuwbouw met, met afwijkende architectuur... heb je altijd weer andere hoekjes, andere, niks is recht. Uh, altijd alles is weer anders. En daar heb je vakmensen nodig om dat ter plekke in het werk uh, goed te kunnen maken. Ja, wat is vakmanschap voor u? Ja, dat, dat hele, hele brede uh, gebeuren van, van ervaring... en uh, ter, ter plekke iets, iets uh, op kunnen lossen... zodat het in de hele keten, in, in het hele product, in de hele gebeuren past zodat, je, zodat het uiteindelijk later uh, door de gebruiker gewoon uh, als, als mooi, functioneel en alles uh, gezien wordt. Ja, bent u zelf dus eigenlijk zo'n is... vakman? Ik bedoel, u komt uit Ik ben een, ik ben een financiële vakman, dus <laughs> niet een technische vakman. Nee, u kunt niks Ach, met uw handen doen. Maar ik het wel of... moeten doen. Ja, achter, hij kan wel heel goed met de handen, met mijn handen boren en, en met de hamer en alles. Zolang het niet te veel tijd kost, lukt dat wel. Ja, ja maar u bent vooral financieel. En ik vind het heel vakman. erg leuk ook. Ja. U bent vooral financieel. Maar mijn vakman. achtergrond is financieel. Ja. Ja. Maar, maar uw, uw familie, want het bedrijf is al ja. 160 ja. jaar oud... het is allemaal begonnen met uw opa, die timmerman was in Katendrecht. Ja, de opa van mijn opa. Dus ik ben 50 generaties. Dus de opa van mijn opa, die, die ook Job heette, die is begonnen op Katendrecht. Uh, ook timmerman. Um, en die, dat was toen heel breed nog en die deed allerlei andere activiteiten. En zo is dat uh, uitgegroeid tot uh, een landelijk opererend bouwbedrijf. Um, stapje voor stapje natuurlijk, he, met volle en opstaan. Je hebt, uh, er waren ook, uh, zoals nu ook, andere crisissen in het verleden. Uh, maar dat is ja, steeds zo doorgezet en, en gelukkig hebben we dat in de familie kunnen houden en uh, op, op een goede manier door kunnen zetten. Ja, totdat wat het nu geworden is, een heel groot bouwbedrijf uh, ja. in Nederland. Uh, nou zei u net al, die vakmensen zijn belangrijk voor mijn bedrijf, u noemde net ook al even de ja. crisis. Ik bedoel, zijn die vakmensen ja. ook belangrijk om uit die crisis te komen, die er nu is? Ja, ja, misschien wel juist. Want uh, het werk wat er nu is, uh, wordt alleen maar verdeeld onder bedrijven die. die echt iets kunnen. En elk, elk project moet je gewoon goed kunnen maken. En dus elke keer moet de kwaliteit goed zijn. En dus. In het verleden, waar toen er heel veel werk was, maar twee, drie jaar geleden, toen er heel veel werk was, uh, kon iedereen wel aan de slag en, en iets maken. Maar nu, nu moet je, word je gewoon ook op je kwaliteit uh, word je zwaar beoordeeld. En dan heb je dus toch ook eigen vakmensen nodig. Ja, u Altijd. zei net: het bedrijf heeft al wat crisissen doorstaan. Ik bedoel, kunt u daar eens een voorbeeld van geven? Wat dan in het verleden ja, uh, is die... gebeurd en dat dat vakmanschap u heeft gered? Ja, die, in de jaren 30 hebben we natuurlijk een zware crisis meegemaakt. Maar met name natuurlijk uh, nu uh, ja, in, de, in de oorlog. Uh, uh, waar je in feite niks meer kon doen of mocht doen. Of je ging voor de Duitsers werken, maar dat deden we niet. Maar uh, dus in feite viel er niks meer te doen in de jaren van, uh, van de oorlog. Al je materiaal uh, materieel werd uh, voor je afgenomen en dat soort zaken. Dus dat zijn natuurlijk dieptepunten in het bestaan. De jaren 80, de woningbouwcrisis is ook zo'n voorbeeld. Begin de jaren negentig, kantorencrisis, ook zo'n voorbeeld. Met een van de zwaarste die ik dan zelf natuurlijk meegemaakt heb... toen ik nog jong was, de jaren tachtig woningbouw... Uh, van het ene op het andere moment uh, daalden de vijfnaamprijzen naamprijzen, 50 Er uh, werd geen woning meer verkocht binnen een periode van, van een paar maanden. En toen zakte alles heel erg hard in. En dat, uh, ja, dat, dat, dat zijn hele harde, hele harde, hele harde klappen. Uh, alleen toen gebeurde het heel snel en nu gebeurt het heel langzaam. Dus we moeten kijken hoe dat, uh, welke kant dit nu weer op gaat. Ja, want, want het gebeurt ja. nu misschien langzaam, maar het is ja. wel desastreus, zeggen sommige mensen. Uh, Elko Brinkman van uh, Nederland heeft vorige week nog de noodklok uh, geluid. Het is echt ja. heel ernstig, zeg hij. Het is, het is uh, één voor twaalf, geen vijf voor twaalf ja. meer. Er moet echt wat gaan gebeuren. Onderschrijft ja. u dat? Ja, absoluut. Ik heb me ook ongelooflijk geërgerd aan hoe weinig het uh, woord bouw en bouwbranche... in de verkiezingscampagne uh, eigenlijk naar boven kwam. Of überhaupt in de partijen verkiezingen genoemd werd. Helemaal niet eigenlijk. Terwijl dit toch om geweldig veel werkgelegenheid gaat. En elke euro die je investeert in de bouw, dit heeft een geweldige spin-off... Uh, voor de rest van de werkgelegenheid in Nederland. En dat en blijft ook allemaal in Nederland. Dus, dus überhaupt de bouw in zijn algemeenheid, infrastructuur, woningbouw, tweede-huisbouw. Als je daarin investeert, dan krijg je dubbelend en dwars terug in je economie. En uh, het, het heeft ons als branche geweldig uh, geïrriteerd en geërgerd... dat er zo weinig aandacht aan besteed is. Ja, en maar... hopelijk nu, de laatste weken, komt het iets uh, in het nieuws. Ook omdat brancheverenigingen daar hard voor aan het vechten zijn. Nu. Precies, want dat ligt misschien ook aan de bouwers zelf. En Die moeten gewoon aan de bel trekken in Den Haag. Natuurlijk, het ligt ook aan de bouwers sowieso. En, en, en we moeten ook van allerlei uh, activiteiten ondernemen. We moeten innovatiever worden. We moeten creatiever en, en goedkoper en sneller bouwen enzovoort. Maar als je toch keuzes kan maken, waarom combineer je dan niet een aantal zaken? Waarom zou je niet de investeringen in innovatie en onderwijs combineren met de bouwsector? En dan, kan je, dan krijg je een soort prioriteit voor de bouw en onderwijs gecombineerd. Dus er zijn heel veel mogelijkheden te doen, te kiezen. En nou, wij hopen dat dat nu eindelijk zijn aandacht krijgt. Ja, want als u nou morgen even langs mocht komen bij die onderhandelaars... wat moet er volgens u heel snel gebeuren? Nou, een van de belangrijkste punten is, is de, de, de, de bottleneck uh, of de, of de belemmering op de, op de financiering van, van woningen afnemen. Hè. Dus de financiering voor starters moet uh, weer teruggedraaid worden, zodat dat soepel en makkelijk gaat. Dat werd nu uh, bemoeilijkt in feite. Uh, nou, zo, zo, zo zijn er een aantal standpunten over hypotheekverstrekking... Uh, doen daar we wordt wel over gepraat, hè? ook in de verkiezingen en de aanloop daarna. Is daar natuurlijk heel veel over gezegd, over dat H-woord. Onvermijdelijk, maar uh, doe het heel geleidelijk en, en, en rustig aan. En niet in één keer te groot, want uh, ja, maar dan zit je nog steeds in die financieringshoek. Maar er zijn ook allerlei andere maatregelen, zoals uh, de, de corporaties worden nu geweldig aangepakt met afromingen en allerlei andere heffingen. Waar, waarom, waarom zou je dat nu doen op het moment dat we het juist nodig hebben? In het nee. verleden was het altijd zo dat als de koopwoningenmarkt wegviel... dat je altijd de huurwoningenmarkt toch een soort compensatie boden. Op dit moment worden de corporaties, hebben het ongelooflijk lastig... hebben geen investeringsruimtes, hebben nauwelijks ruimte om iets te doen. Dus dat leidt ook niet tot nieuwbouw. Dus Stimuleer zo'n sector en, en de bouw komt weer... Uh, dat helpt de bouwsector, laat ik dat zo zeggen. Ja, En dan heeft u ook weer op termijn, zegt u... dan komt het ook goed met die vakmensen. Want dan heb ik die op termijn dat, ook weer nodig. Ja, want het is, het is niks zo vervelend... dat er hele grote fluctuaties omhoog en omlaag gaan... in je personeelsbezetting. En ook door onze wetgeving. Als je nu een groot aantal bouwbedrijven, voor zover ze nog overleven... zijn aan het reorganiseren, aan het saneren, afscheid nemen van mensen. Zolang je afscheid neemt van mensen in sociale akkoorden... mag je eigenlijk geen nieuwe, jonge mensen aannemen. Of heel lastig. Terwijl we dat eigenlijk allemaal wel willen. Want je hebt toch ook het leeftijdsverschil op te vullen. Wat we net hoorden, in de jaren 50, 60... zijn er heel veel mensen de bouw ingestroomd. Uh, heel veel uh, slimme, goede mensen die, die, die nu misschien naar de universiteit of HTS of, of in één keer directeur willen worden. Gebeurde toen niet, toen gingen ze in de bouw. En uh, die zijn toen allemaal ingestroomd. Die gaan nu, die zitten nu bijna op vlak voor de pensioenleeftijd. Die hebben allemaal carrière. We gemaakt. hebben hard, hard die mensen nodig. En ja. we hebben hard om, om van ons arbeidsbestand uh, nodig. Ja, dus u zegt eigenlijk en, van die mensen die vroeger nog gewoon uh, zeg maar als timmerman begonnen en, ja. en, en, en zich opwerkten. Als familie HUP de bouw ingingen. En, en, en dat zie je nu anders. En die gaan, ja, die, die gaan minder snel naar buiten toe. Maar die willen allemaal naar binnen. En dat is, dat is wel heel erg jammer. En, ja, en, daar, en daarom komen er dus ook heel veel mensen uit Oost-Europa. Want u zei En net daar heb je gebrek aan meer, goede want... mensen buiten. Ja. Op de bouwplaats. En dan, ja, dan voor je weet, moet je weer inhuren in drukke tijden. Ja, inhuren. Maar dan komen toch die Oost-Europeanen ook langs. Dat, dat was tot uh, twee jaar geleden was het natuurlijk uh, zwaar het geval. Uh, maar de vraag is of dat nog steeds is in de toekomst. Of zij nog steeds komen. Of ze ja. wel hier willen zitten of niet. Ja, nou ik zie nog steeds om me heen. Als ik uh, kijk naar waar ze aan het verbouwen zijn in huizen. Heel ja, veel Tsjechen, is, uh, heel veel Polen. Natuurlijk. Dat is misschien op kleine schaal, maar dat gebeurt natuurlijk ja, nog steeds. Maar... Want dat zijn namelijk wel ook echte vakmensen. Ja. Ja, een groot aantal ja. wel. Ja. Even, even terug naar Ben Benner, want die heeft nog meegeluisterd. Die zit in België, omdat hij uh, daar ook is voor die kampioenschappen. Uh, u heeft net het uh, verhaal gehoord uh, uh, van uh, Job Dura. Bent u het met hem eens dat, dat uiteindelijk die vakmensen uh, toch nodig zijn... om straks uh, Nederland uit die bouwcrisis te halen? Ja, die, die vakmensen die zijn natuurlijk zeer zeker nodig. En ik denk dat we in zijn totaliteit eens een keertje anders aan moeten kijken... Zeg maar tegen de ouderwetse ambasschool. Of tegen het VMBO. Ja. Uh, Wat bedoelt u dat? Ve Nou, Vele ouders schrikken als hun kind het advies krijgt, VMBO. En daar werken met name de lagere scholen die eronder zitten, die werken daarmee. Want de VMBO, eh, VMBO dat was als het ware een restschool. Maar die restschool, dat woord moet eraf. Hetzelfde als wat mijn vader deed, terwijl ik het niveau had om naar zeg maar, een zogenaamde hogere school te gaan, maar toch gewoon naar een lagere school toe te gaan en het vak te gaan leren. Want in, een, als in het vak kan je ook een topper worden. En als je een topper wordt, dan heb je altijd, ben je altijd verzekerd van werk. Ja, dus u zegt, moed, wat dat betreft is het een beetje, een, het heeft zo'n slechte naam gekregen, dat is eigenlijk oneerlijk, want wij zijn ook gewoon toppers. Het zijn gewoon toppers. Ik geef zelf nu nog altijd een restauratieopleiding, geef ik les. Ik kan je eerlijk vertellen, ik heb daar alleen maar toppers binnen. En dat zijn allemaal jongens die via het VMBO het vak in zijn gestroomd. Ja, Job Dura van Dura Vermeer, onderschrijft u wat, uh, wat deze meneer zegt? Ja, absoluut. Eigenlijk moet je weer terug naar het oude systeem. Dat heette geloof ik ambasschool, maar dat uh, ja. weet Ben misschien beter. Uh, en dat is wat gerichter en dat uh, in plaats van het algemene VMBO klopt... En je hebt allerlei soorten, Ze zijn nu geweldig die, die, dat technisch onderwijs aan het uh, uh, herstructureren met, uh, met vakscholen die gecombineerd worden met, met VMBO. Uh, nou, ik, in, op een aantal plekken zie ik daar grote discussie over en zie ik dat nog niet werken. Nee, want, want u zegt van wij, wij gaan ook naar scholen toe om juist al die uh, jongens en meisjes zo gek te krijgen om voor dat vak te kiezen. Ja, op de middelbare school proberen we ze al door, door programma's sponsoren te, te, te stimuleren dat ze voor de techniek kiezen. Ja. En, en dan hopen we dat ze daarin doorgaan en dan in een van de richtingen terechtkomen. Of niet deels werkend en of, of, een, of een volledige opleiding, vierdaag, vierdaagse opleiding volgen. Maar het zijn diverse mogelijkheden. Maar uh, ook, ook in dat traject, met via leerwerkplekken en leerwerkprojecten... Uh, proberen ze te stimuleren en, en, en, en tegelijkertijd bij te brengen... wat wij in de praktijk nodig hebben. Björn uh, van Aert, 21, zit hier naar te luisteren. Doet mee aan die kampioenschappen. Uh, uh, uh, uh, uh, straks in, in, wanneer is het? Wanneer beginnen jullie? Donderdag, geloof ik. Hè? Donderdag, ja. ja. Wat, wat, hoe luister jij naar als 21-jarige? Oh ja, ik herken er wel heel veel in. Want ik kom zelf ook van het VMBO af... Nou, je werkt jij eigenlijk op tot mbo beginnen, als je doorstudeert. Ja, ik heb ook zoiets van, wat ben je meer als je vwo zou hebben gedaan... of dat je mbo zou hebben gedaan? Als je je vak verstaat, dan, dan komt het altijd goed. Je vindt het leuk waar je, waar je mee bezig bent. Dus wat, wat is de een meer dan de ander? Volgens mij, volgens mij maakt het niet veel verschil. Nou, misschien ga je wel winnen, hè? Ja, wie weet. In België, in het onderdeel bouwtimmeren, Mag ik jou heel veel succes wensen en we horen hoe het afloopt. En ook Job Dura bedankt voor uw komst. En hetzelfde geldt voor Ben Benner. Hij is jurylid bij Euroskills en heeft zelf ooit gewonnen als stucador. Dat was in 1965. Goed, dat was twee dingen voor vandaag. Als u naar onze website gaat, dan kunt u meer informatie krijgen over onze uitzending. Dan kunt u ook reacties achterlaten. Dat hebben wij graag. Willemijn. Zometeen, B&N ja. Today. Wat zeg je dat streng? <laughs> ja, sorry. Ja, geef het niet. ja, ik ben er. Uh, we hebben het over de nominaties voor de televisiering. Die zijn net bekendgemaakt, anderhalf uur geleden ongeveer. Onze entertainmentman Mark Koster die gaat ze dus op zijn geheel eigenwijze doornemen. En vertellen wat de verrassingen zijn. Verder is het uh, maandag. Dus Erben, Wennemars natuurlijk met sports. En we hebben weer een uh, mooi verhaal over falen bij topsporters. Nou, dat allemaal. En we hebben het uiteraard ook over de langstudeerboete. Maar eerst het nieuws van half negen. Hier is Lieselot Thomassen. Radio het NOS Journaal. Zeker 200 mensen zijn sinds eind juli ziek geworden... omdat ze gerookte zalm van visfabrikant Foppen uit Harderwijk hebben gegeten. Dat meldt het RIVM. De Voedsel- en Warenautoriteit waarschuwde vrijdag al voor de zalm. Die is besmet met salmonella. Waarschijnlijk hebben veel meer mensen de besmette zalm gegeten... maar niet iedereen wordt ziek van de bacterie... en niet alle slachtoffers melden zich. De vakbonden en de werkgevers hebben enigszins positief... maar ook vooral kritisch gereageerd op het deelakkoord... dat de VVD en de PvdA hebben gesloten voor volgend jaar. Een aantal bonden is ook tevreden dat de politiek weer oog en oor heeft... voor de mening van de sociale partners. Werkgeversorganisaties zijn ook positief over het schrappen van de forensetaks. Maar VNO-NCW, MKB Nederland en LTO Nederland vinden het geen goede oplossing... om ter dekking de assurantiebelasting te verhogen. En voor de kust van Hongkong zijn bij een botsing tussen een veerboot en een sleepboot. Zeker acht mensen om het leven gekomen. Er worden ook passagiers vermist. Het schip is aan het zinken. Op de veerboot zaten ongeveer 120 mensen. De hulpdiensten hebben zo'n 100 van hen weten te redden. En dat is nieuws op dit moment. Dit is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven maandag 2 oktober, 2 over half negen. Goedenavond. De langstudeerboete is van de baan. Nou, Dat is natuurlijk goed nieuws voor alle langstudeerders. Want wat als je bijvoorbeeld net je baan hebt opgezegd... om toch nog te kunnen afstuderen, dan is het wel een beetje lastig. Dat verhaal en nog veel meer persoonlijke verhalen hoor je na negenen. En als je een vakantie naar Curaçao geboekt hebt... dan zou ik maar niet vertellen dat je uit Nederland komt. Want na die politieke rel van dit weekend... zijn de eilandbewoners nou niet meer de allergrootste fans van ons Hollanders. Zometeen hoor je hoe dat zit. Als je nu de webcam aandoet op radio1.nl... dan zie je Luc en dan zie je nog heel veel meer mannen. En één daarvan, nou ja, heel veel meer. En, en nog twee. En één daarvan is Mark Koster, onze mediaman. En wat ga jij uit de doeken doen zo meteen, Mark? Nou, we gaan het eens even hebben over de televisieringen die uh, de nominaties bekend zijn. Ja. En op uh, 19 oktober gaan we kijken wie gaat winnen. Gaat Matthijs wraak nemen? Gaat hij hem pakken? Voice of Holland gaan die wraak nemen op VI. Ja. En is Ali B, de man die ja, de punten gepakt. Hij is voor twee dingen genomineerd. Dus gaan we het zo over hebben. Dat zo meteen. Maar eerst de uh, man. Luc. <laughs> ja, zo meteen Today's Topics na negen uur. Nieuws natuurlijk over die formatie. Langstudeerboete wordt afgeschaft. Forensetaks, idem dito. Samson en Rutte gaven vandaag een persconferentie. En verder gaan we <laughs> nog even naar Haren toe. Ik heb niks gedaan nogmaals. Samen met Job Cohen. Maxime <laughs> ja, Verhagen ja. is terug. En Maxime Verhagen is no more Mr. Nice Guy. Hij heeft mee toezeggingen gedaan. Ik hou u aan de toezeggingen. Ja, kijk, spannend is dat. Zometeen meer na negen uur. En die andere mannen hebben ze allemaal gehad, want het waren er maar drie. Dat was het van van Beepenstraten. Dan doe je sjaal af. Het is stikheid hier. Oh, puur image. Maar goed, maakt niet uit. Het is radio. <laughs> het te zien op de webcam. <laughs> en Viertrecht heeft besloten geen supporters mee te nemen... naar de uitwedstrijd komend weekend tegen Ajax in Amsterdam. De maatregel is genomen naar aanleiding van de spreekkoeren... en de ongeregeldheden tijdens het bekerduel... tussen beide ploegen van vorige week woensdag. Scheidsrechter Bas Nijhuis legde toen het duel voor enkele minuten stil. En de, de, Limburg, of de Luxemburger Andy Slek maakt morgen zijn rentree in het peloton. De 27-jarige coureur van Radio Shack doet in België mee aan de Memorial Frank van den Broeke. Slek liep begin juni een breuk op in zijn bekken bij een val in het criterium du Dauphiné. En miste daardoor de ronde van Frankrijk, de Olympische Spelen en ook de Vuelta en het WK. En Willemijn, ik weet niet of je hm? dit geluid herkent. Geen idee. Dat. Vergeet die oké okay. Sharapova, denk ik. Ja, Sharapova. Ja. Dit de, is de, de, de tennispartij tussen Sharapova en uh, Azarenka vorig jaar in Miami. En als het dan de tennisfederatie WTA ligt... dan is dat gekreun in de toekomst niet meer te horen op de tennisbaan. De WTA is begonnen met een campagne bij vooral jeugdspeelsters... om het volume te beperken. En, daar komt het tot opmerkelijke... Maria Sharapova ondersteunt de campagne. Ik het, ja. Ja. ja. En zij heeft wel het boven de 110 decibel gegild. He? Ja, het dat is overigens zo niet de hardste. Wat. Het is niet de hardste, maar Sharapova inderdaad... Echt Eén van de toppers die ja. zonder gekreun nergens is. Maar te vergelijken met, las ik een kettingzaag, haar geluid. Ja, ik weet niet of het nou <laughs> een kettingzaag is. Maar ja, in ieder geval, het is de behoorlijk de kwastie een behoorlijke decibelvolume. Ja. Ga je het missen, denk je? Um, nee, totaal niet. Nee, Mark er? entertainment, toch? Ja, toch? dat ja, vind ik namelijk nou, ook. Het is ja, toch ook entertainment? Ja, het begon toch ja. met, met, het, met dat meisje die later die, toen gestoken werd. Dat ja, was toch daar de eerste? Het, ja. Monica ja, ja, dat was de eerste. Wel. En ja. dan zat ik met mijn maar moeder die, te kijken. Die kreunen kijk, nog is, mooi laag. Ja, dat die was kreunen nog. Had op een soort van timbre. Maar ja, het is nu echt een soort trainerlap. Maar ja, het wordt toch een stuk saaier. We waren wel een beetje af over dat lagere kreun nu, maar goed, af aan. Dat allemaal dus bij Langs de Lijn, begrijp ik, toch? Ja, Twan, dankjewel. Amy Winehouse, je kent het nummer Valerie niet te zien in een clip, want toen zat ze in de afkeerkliniek. ik vind het echt een fantastisch nummer, toch? Dat vind ik echt heel, ja. heel. Het is, is kuchje, ja. midden in de nummer, ja. ja. Valerie Amy Winehouse. Radio 1, PNN Today. Afgelopen weekend was er een grote politieke crisis op ons eiland... aan de andere kant van de Oceaan-Curaçao. Ex-premier Gerrit Schotten, je zal het gehoord hebben... die had zichzelf opgesloten in het regeringsgebouw... en wilde blijven zitten tot de verkiezingen van 19 oktober. Nou ja, hij kwam er vannacht om twee uur onze tijd toch maar uit. Maarten Schakel, jij bent uh, DJ bij Dolfijn F F FM, je woont op Curaçao. Is inmiddels uh, de rust wedergekeerd? Uh, nou, de rust wedergekeerd weet ik niet. Gaat ook nog wel even duren tot de verkiezingen van 19 oktober. Maar het interim kabinet zit er in elk geval. En de politieke rust is nu enigszins terug. Ja. Ja. Nou, we gaan niet het hele politieke verhaal uit de doeken doen, want dat uh, is uh, denk ik uh, inmiddels bekend. Dat heeft genoeg in de kranten gestaan. Maar ik ben heel benieuwd hoe de mensen daar reageren. Is het het gesprek van de dag op straat? Ja, iedereen heeft het erover, joh. Het is op Facebook is het gesprek van de dag, inderdaad. Als je aan de bar staat ergens, is het gesprek van de dag. Met vrienden gaat het erover de hele dag. Ja, en het, is, het zijn twee kanten eigenlijk, hoe het nu zit. Ja. De ene is pro-regering uh, Schotten en de ander, die, die, ja, die is er eigenlijk veel tegen... En zal ook bij de verkiezingen spannend worden. Hm. Nou, was het hier in Nederland echt wel een beetje van... ja, die rare curaçao wat zijn ze daarna weer aan het doen? En dit, dit is eh, ongekend. <lacht> dit kennen wij niet, dit soort beelden. Hoe ja. is dat daar? Werd er ook wel heel vreemd tegen aangekeken? Ja, door een deel van de mensen wel, door een deel van de mensen niet. Maar je moet je voorstellen, weet je, we zitten vlak bij de Evenaar... en mensen zijn een beetje warmbloedig. En op het moment dat Gerrit Schot, de premier, zegt... ik sluit mezelf op in de premierskamer, En toen hij eruit kwam, is hij niet met de auto naar zijn partijgebouw gegaan. Hij is gaan lopen van Fort Amsterdam... Naar zijn partijgebouw. En ja, had aanhangers, had hij met zich mee. En er was een filmcamera die filmde hem en zo. En dat werd voor een deel live uitgezonden ook op het tv. En dat drama, ik geloof dat mensen er toch wel een beetje van houden. Ja, nou ja, wat jij nu zegt, dat wordt ook wel gezegd. Het was misschien allemaal een grote verkiezingsstunt van hem. Dat, lijkt, dat duidt een beetje op wat jij zegt ook. Ja, ja, ja, weet ik niet. Het zal ongetwijfeld een rol spelen, weet je, wel. want dat is, ja, het gaat toch gebeuren 19 oktober. En, ja, kijk, je, je moet hier natuurlijk niet als grote verliezer uitkomen. En, en mijn vermoeden is een beetje, maar daar mag ik niet hard op zeggen, zeker niet op Radio 1 natuurlijk. Is dat het, uh, dat het uh, hij, ja, hij wil misschien als martelaar neergezet worden of zo. Ik weet het niet. Als martelaar? Mijn... Je... Ja, van, van, weet je, de, de, de, hij is, uh, hij is door, door, door de boze oppositie is hij door middel van de staatsgreep weggezet. En hij heeft zich tot het laatste moment met hand en tand verdedigd om te blijven zitten. Ja, moet je kijken wat ik allemaal gedaan heb en dan op die manier. Ja, hij is wel een ja. doorzetter, weet je wel. Ja, Mark? Ja, gaat hij gaat de koloniale ticket nog spelen? Ga, gaat Schotten dat nog een beetje doen? Van die, die verschrikkelijke Nederlanders, die hebben mij uh, belasterd en kapot gemaakt? Of Schotten dat gaat doen, ja. weet ik niet. Hij zegt wel, Nederland die heeft, uh, heeft, uh, heeft uh, ongetwijfeld zeker een rol gespeeld bij deze staatsgreep. Hè? Ja. Want uh, Spies die, die, die, die steunt ook deze interim regering, nu jullie minister, Elisabeth uh, Spies. Ja. Uh, maar er is andere partij, die zat ook in de regering. Dat is de partij Pueblo Soberano. Soberano betekent soeverein en die... Ja, die vechten echt al jaren voor onafhankelijkheid. En die willen echt gewoon ja. helemaal los van Nederland. Niks meer mee te maken we hebben. Nederland gebruikt ons nog steeds als kolonie, zeggen zij. En die gaan zeker zeggen dat... Uh, nou ja, die gaan dit zeker gebruiken. Uh, nou ja, ja Schotten heeft als premier nog, weet ik veel, hoeveel miljarden kwijtgescholden gekregen van Nederland. Dus zo hard kan hij nou ook weer niet zijn tegen Nederland. Ja, klopt. Het is ook een heel groot kritiekpunt uh, van, uh, van de mensen die, uh, die geen liefhebber zijn van, van Schotten. Want dat zijn er natuurlijk ook heel veel die zeggen van... ja, maar. Hoe kun je dat nou zeggen? Want je hebt een enorme schuld van neergekregen. Maar dan ja. zeggen ze, ja, maar die hadden we al jaren eerder moeten krijgen. Weet je ja, wel? Dan ja. krijg je zo'n soort discussie. Maar goed, voorlopig is dit tot aan de verkiezingen wel even het gesprek van de dag op Curaçao. Ja, tot 19 oktober. En dan na de verkiezingen, dan moet er natuurlijk geformeerd worden. En dat wordt ook weer een verhaal. Nou, dan spreken we hier vast weer. Maarten Schakeldank. Veel succes daar. De formatie dan, die is in, uh, in volle gang. En dat duurt natuurlijk nog wel eventjes voordat ze eruit zijn. Uh, hebben Samson en Rutte vandaag gezegd. Nou, we hebben Haagse verslaggevers gevraagd om een themalied voor de formatie te kiezen. Zometeen hoor je hoe, uh, welke hits Diederik en Mark zelf zouden kunnen luisteren... om die formatie lekker snel te laten verlopen. Ja, Mark. Ik ben benieuwd. <laughs> ja. en wil je meer van ons zien? Dat kan op Facebook natuurlijk. Facebook.com slash Today. Happy People, R.E.M. Radio 1, Willemijn Veenhoven, PNN Today. De winnaar is met 37% van de stemmen, voetbal international. Ja, vorig jaar, eigenlijk zag niemand het aankomen. Voetbal International die de televisiering won van The Voice en van Wie is de Mol? was een mooi moment te maken. Ja, dat was een schitterend. Die, ja. Dat deed niet zo leuk Ze zei ook, toch ook nog ja, van, het zei, het zei, want vond je, je start hem nou op tijd in, maar ze zei voor. dit vind ik zo leuk. Ja, ja. Zo miezig. En toen zei ze 37%. Dus dat ene fragmentje, dat maakt het helemaal ja. af. Dat was een schitterend fragment. Nou ja, nieuwe ronde, nieuwe kansen dan. He, voor uh, bijvoorbeeld uh, Wie is de Mol en voor The Voice. Een yes. paar uur geleden maakte RTL Boulevard namelijk bekend... wie dit jaar de genomineerden zijn voor De Ringen. Maar, om even op te sommen, welke drie... Drie genomineerden we dus hebben, uh, dat is Wie is de Mol. Anne-Marie. De The Voice of Holland. Ali B, die gaan nu strijden. Met Ali B, flow zo so uit mijn mouwen. Maak een nieuwe hit van een gouden ouwe. Kan allemaal net wat stoerder, dus wij gaan. Ja, beste programma dus voor de televisiering. Belangrijkste ring is dat hè, voor de programma's Mark ja. Koster. Normaal ben je altijd op dinsdag bij ons als entertainmentdeskundige. Maar nu ook even op maandag. Speciaal vanwege de ringen. The Voice, Ali B. Volle Toeren en Wie is de Mol? Um, we hadden het er net even over. Jij, ja, wat kijk. Wat vind jij? Het uh, zit natuurlijk aan al, alles zit. The Voice heeft vorige natuurlijk de, de smalijke nederlaag geleden. We hoorden net Nies. Dat was dus de knockout van The Voice. Dus dat is die willen terugkomen. Prachtig beeld trouwens, John de Mol die toen onderuit gezakt zat... en dat niet verwachtte. Ja. Uh, dan hebben we Wie is de Mol? Die gaan echt voor de Anita Witsier Award. Want die gaan, staan nu voor de zesde keer klaar. En ze moeten hem nu pakken. En Anita Witsier heeft het ook ooit al eens gedaan. En die won hem ook pas op de zevende keer. En dan Ali B, de grote PR-man die overal zit. Vanavond hongen we weer mij. bij Matthijs Nieuwkerk ja. Nieuwkerk overigens ook genomineerd. Dus dat is, dat is een beetje het, het, de drie paarden die, die we het veld in gaan sturen straks. Art Royakkers, goedenavond. Hallo, goedenavond. De presentator van Wie is de Mol. Wat, hoe noem jij hem nou net, Mark? Nou, Art heeft het vanavond zelf al gezegd. Hè? Je bent een beetje de Anita Wits hier van de, de programmamakers, toch? Hoe, <laughs> hoe zie je het zelf? Zo voelen we ons zelf inderdaad ook wel. We zijn zo vaak genomineerd en telkens halen we het dan uh, net niet. En het is natuurlijk prachtig om genomineerd te zijn, ook dit jaar weer, want het eerste jaar dat ik het presenteer. Ja. Maar het zou ook mooi zijn als we nu uh, Anita dan kunnen verslaan. Want die hadden pas bij de zevende keer, zei jij. Uh, nou, jullie moeten nu toeslaan, want anders is het, uh, gaat het niet goed. Anders is het nog erger dan. Nou, bij, bij niet zijn jullie, ja, dat dan is het een beetje een, echt niet te wit zien. Misschien nog wel leuk om nog een keer te wachten, toch? <laughs> nou, ik zou het heel mooi vinden om, om het nu te winnen. We, we, we waren eigenlijk om eerlijk te zijn. Kijk, wij zijn een nadeel omdat we niet uitzenden nu. Vorig jaar we ook, toch? Allemaal, uh, ja, vorig jaar ook. Maar de, dus er zijn allemaal programma's heel druk aan het voeren, zoals de Voice of Holland. En dan heb je Alibaby, die echt als campagnespecialist welke politieke partij dan ook in de slag kan. Volgens mij is hij ja. de campagneman van de SP was geweest. Dan hadden ze wel gewonnen de SP. Uh. Ja. Dus ja, dan ben ik heel blij en trots op onze fans... dat wij toch, ondanks dat nadeel en dat we een soort underdog zijn... er toch weer bij zitten. Maar als je dat zegt, Aart, van de campagnespecialist... dan ga je er bijna al vanuit dat Ali wel gaat winnen. Nee, nee, nee ik, ik ga nergens vanuit. Ik ging er ook niet vanuit dat we genomineerd waren. Maar ik vind wel ja, hoe hij dat de afgelopen week... volgens mij is het één week geweest, is aangepakt. Dat is wel echt... Je, je kon echt geen televisie uh, kijken zonder hem te zien... en geen kranten openslaan zonder hem erover te lezen. Dat ja. heeft hij wel heel, heel knap gedaan. En, en we hebben het er ook alweer een minuut over. A Art, ja. Ja, je moet het over jezelf hebben, volgens mij. Jullie wonnen vorig jaar op internet wel, hè? Dat vond ik wel een opmerkelijk ding. Hè? De, de, dat wa daar waren jullie de grote winnaars. Ik, ja. Kun je dat nog een beetje stimuleren en, en een beetje manipuleren ook? Dat je dat, dat wat gewicht in de schaal gaat leggen? Ja, ik hoop het. Ja, ik, volgens mij hebben we vooral tips nu nodig van kenners. Bijvoorbeeld zoals jullie. Om te kijken hoe we het nu wel een keer kunnen doen. Want wij, ja, wat ik zeg, wij zijn, uh, wij zijn een programma dat al zo lang gemaakt wordt. door mensen met enorme toewijding. Voor de mensen die eraan werken is het niet hun baan, maar hun leven. Maar op, we grijpen het telkens net, na, net naast. Dus vooral voor die mensen zou ik het zo mooi vinden als ze zouden winnen. Maar ik weet niet... Ja, als jullie tips hebben, kom erop. Nou, ja, maar, maar waar, kijk, waarom gaan jullie niet de VI-ticket spelen? Gewoon de underdog en zegt dat ik het stom vind. Want jij bent een hele serieuze jongen, echte journalist. Dirk ja. dat ook een beetje. Is dat niet een beetje waar, de, de, de, wat je moet doen? Ja, maar ik vind hem niet stonden. Oh. <laughs> ja, speel wel eens wat, man. Ik wil hem heel graag winnen. Nee, <laughs> hey, Art, Art, blijf even hangen. Um, uh, want we hebben het even over de andere um, categorie. Beste mannen, ja. Mark. Um, en Mathijs van, Mathijs van, en de, van Koningsbrugge. Ja, En Ali B. En Ali B. Wat, wat vind Ali, je daarvan? Wat? wat, wat, wat? Zit ik daar niet bij? Nee, sorry. Nou, Oké, okay, bedankt, jongen. Maar wie vind jij, Art? Wie verdient het? Wie van die drie? Nou ja, ja als Ali B nou gewoon die delensteer krijgt... dan kunnen ja, wij misschien ja. die uh, krijgen. Maar Matthijs moet hem eigenlijk ook een keer pakken, toch? Want die staat er ook altijd een beetje beteuterd bij. En dan heeft hem een keer natuurlijk met. Ik, uh, ik wist helemaal de, niet dat hij hem nog niet heeft gehaald. Hij heeft hij hem niet gehaald? Ik er eigenlijk ook vanuit dat hij wel. Nee, ja, hij staat ook een beetje, een beetje te, te priegelen. Wel een keer met het programma. Maar hij zelf moet hij hem ook een keer gaan pakken. Hij is ja. Vorig jaar heeft hij het afgelegd tegen Jeroen van Cannesburg. Ja, dus de blamage. Er was een blamage, maar, ja. Dus dit jaar, wat verwacht jij, Mark? Dat, ik verwacht dat Matthijs hem wel gewoon pakt. Dat hoort zo, Ali B, die... Ja, jullie krijgen toch wel moeilijk met, met dat rotjongetje. Dus dat komt wel goed. Ja, want Matthijs pakt hem bij de mannen en dan pakt Ali ja. hem bij de programma's. Ja. Nee, ja. nee, nee, nee, nee, nee. Laten we dit even anders doen. Ali B wint televisiërster. Hé, hey, maar een hele domme die... vraag. Kan de AVRO nou niet zorgen dat jullie gewoon een keer anders geprogrammeerd staan? Ja, dat zou eigenlijk wel een goede manier zijn. Regel dat, dat, dat nou eens, man. Dat we gewoon iets eerder zetten. Dat is wel een goed idee. Of moeten we niet allerlei rare... Het is, het is ook de A voor de televisiering. Dat zou je toch ook eens mee... Je ja. zou die notaris toch moeten je kunnen... is een genaaiden door je eigen club, ja. ja. Dan nog even de vrouwen tot slot. Beste vrouwen, Mark, Linda de Mol, Wendy van Dijk of Yvonne Jaspers. Ja, ik vind meubilair. Ik vind het niet leuk. Vinden vindt ze, vind ze hebben al... alle drie meubilair? Nou, ook echt meubilair aan het worden in heel. veel. Ze hebben alle drie al een keer, uh, keer gewonnen. Linnen de Mol vorig jaar ook weer. En toen prachtige speech over haar familie... en de, de rol van de familie de Mol in ons, in ons uh, medialandschap. Schitterend gedaan. Maar de dames, is toch, het is toch een beetje oude meukend worden? Wat vind jij, Art? Nee, het zijn wel de, de usual suspects, inderdaad. Ik had verwacht dus je zegt het dat, <laughs> ja. uh, dat, dat uh, Britt Ecker... die is dan bij de talenten genomineerd. Ja. Die, die had ik hier zo tussen uh, gezien. Tim Lian van der Meij. Die zit ook bij de talenten. Toch? Ja, of maar niet? die had daar natuurlijk ook tussen kunnen staan met Strictly ja, Dancing. Dubbel ja, talent, kan dansen, zingen en kan iets. Maar goed, leuke heren, maar die staan er dus niet bij. Wie wordt het dan? Linda, Wendy of Yvonne? Dan maar Linda. Dan maar Linda. Wat dan maar Linda. Wat zeg jij, Art? Ik denk Wendy. Wendy. Nou, ik dat ben structureel oneens met Mark. Maar dat is gewoon omdat hij ongelijk heeft bij de televisiering. Art Raujakkers, heel veel succes. Stem nog even op jezelf. Een paar <laughs> keer dan gaan wij dan Dank ook je doen. Je wel, uh, succes. En Mark, je bent er gewoon morgen weer. Nee, mag je wel het vrolijker kijken hoor. Ja. Gezellig. <laughs> Elke partij, we hebben het uh, over, weer over de politiek. Elke partij die had wel een eigen verkiezingsnummer die ze vonden passen bij hun partij. Uh, Rutte die ging los, we weten het allemaal nog op Viva La Vida van Coldplay. Oh ja. Samson die koos toch liever Sky On Fire van de Nederlandse band Handsome Poets. En Pechtold die maar... vierde zijn zetels met Levels van Avicii. En het CDA had een, afschuw, had een soort van punknummer wat ze zelf niet wisten. Een, ja, een, die die hadden een meer. band waar die dus opriepen tot, tot jatten en stelen. Ja. Dat wisten ze niet. Toen Wamba Ja, dat was vrij tragisch. Ah, er ja. zijn <laughs> nog vragen overgesteld. Ja. Nou, dat dus. Nou, verkiezingen zijn voorbij. Wij zitten midden in informatie. Dus dachten wij, het is tijd voor het formatienummer. Nou, we vroegen aan onze vrienden in Den Haag... wat volgens hen het juiste muzieknummer is voor deze formatie. Ja hallo, dit is uh, Dominique van der Heijden, politiek commentator van het NOS-journaal. Het nummer van de formatie is I Want It All van Queen. Je weet nu, Rutte en Samson die doen nu nog heel aardig tegen elkaar, maar uh, de schijn bedriegt, want ze willen toch allebei het onderste uit de pan voor hun eigen kiezers. Dus het is nu uh, I Want It All en I Want It Now. Mijn informatienummer is het nummer He Ain't Heavy in de uitvoering van Neil Diamond, al was het maar omdat ik de grootste Neil Diamond fan van Nederland zo'n beetje ben. Voor de heren die aan het formeren zijn, He Ain't Heavy, He's My Brother, Neil Diamond, he ain't Heavy, he is My Brother. Ik ben Wolf Gezen van het NOS-chinaal en ik kies voor het nummer We Can Work It Out van de Beatles. We can work it out. Dat maar gaat over het feit dat het maar heel kort duurt het leven. En dat je eindeloos met elkaar kan blijven zeggen over een verschillen van mening. Maar dat je op een gegeven moment ook maar moet denken van we gaan het maar doen. En dat past helemaal bij deze formaat. Hier Renger zwaan politiek verslaggever van Nieuwsuur in Den Haag. Ik heb gekozen voor Working Together van Ike en Tina Turner uit 1970. Zij doen daar een oproep om vooral samen te werken. Nou, dat lijkt op wat Samsom en Rutte nu proberen te doen. Moeten afwachten of dat ook echt lukt. Het is in ieder geval een mooi nummer. Die paar. Dus formatienummers volgens de kenners uit Den Haag die het kunnen weten. Luc, die is er weer. My man, ik heb je gemist. Nou, gelukkig. Het was zomaar twee dagen of twee. Dagen, ja, ik, zal niet doen? Doen? Nee. ik zal het nee. nooit meer doen. Ik zal het nee, nooit meer doen. Maar ik ben blij dat je er weer bent. En wat doen we volgend uur? Nou ja, toen is topics uiteraard. Vraag je voor jullie allemaal hier in de studio: wat gebeurt hier? Hey. <hijen> Ja, de mensen pak nog snel even een koptelefoon. Nou, ik, ik zou niet weten. Ja, ja, ja, misschien gaat ik hem zo meteen nog een keer kan laten horen. Ja. Ja, is het A, premier Rutte ziet een toerist die heel erg op Henkamp lijkt en lacht hem keihard er gezicht uit? B. Premier Rutte zit samen met Henkamp in de draaimolen en schaadt het uit van plezier. Of C, premier Rutte laat een groep van 40 kinderen zien wie Henk is. Komt het fragmentje nog één keer? Hey. <tie> Nou jongens, wat was het? Uh, ik ga voor C. C. Ja, ik, ik hoor niks. Ah, ik hoor ik niks. Je hoor niks. Ik heb ja. ja. het twee keer niet gehoord, maar daarom Ey, ga ik voor B. Ja. Ik, dus ik, ik... ik ga A? Nee. <K1> A. A. Jij gaat voor A. Nee, nee. nee. nee. het was uiteindelijk toch C. Erman heeft het weer goed. Die goot wel erg goed. Die werden als wow. twee idolen daar op het binnenhof onthaald door een soort kudde kinderen. En Kamp, die wilde ook als van de 15 minutes of fame. Dus die deed het raam open en die ging uit ja. het raam hangen, waardoor Rutte zei van, hey, een kamp!" En al die kinderen om zwaaien. Het was echt een heel raar tafereel dat Luc geen kinderen heeft met zijn kudde kinderen. Oh, die niet in kuddes? Oh, dat dacht ik altijd. Zometeen weer in Today's topic. Goed, en ook nog natuurlijk de tweets van de dag, ook door Luc en Erben. Hoorde je al eventjes. Waar hebben we het over, Erben? We gaan het hebben over hartstilstand. is van het weekend, even de snow. Ik denk dat hij gewoon een hartstilstand heeft gehad. En dat was toch wel even schrikken. Dus daar wil ik het even over hebben. Dat allemaal en nog veel meer. Maar eerst het nieuws met Lieselot Thomas. B en M.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 Luister iedere werkdag van half 2 tot 2 naar stand.nl. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Nieuw, de Biafar Multi-X-band voor katten. De unieke 3-in-1 Multi-X-halsband geeft een brede bescherming tegen en oormijt en spoelwormen en flooien. Biafar. De mensen die van dieren houden, Biafar.